Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A kilometer. De andere kant op voor knooppunt Hoevelaken ook 3 kilometer file. Op de A20 van Gouda naar Hoek.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 Ofwel met Sting, Phil Collins, The Eagles, Elvis Costello, Diana Ross en Rod Stewart. En je hoorde Paul Carrick en Don't Shed a Tear. Zo! Het is uh, elf over 2, goedemiddag. Dit is zondag in Kenmerland voor deze zondag 28 augustus 2011. Aldo, goedemiddag. Goedemiddag jullie. Het is lang geleden hè? Zou zeker weten. Lang geleden ik denk, dat ik Ik denk... Hoe lang is het geleden denk je? Uh, ik denk...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 Ontdekt eigenlijk En volgens mij kunnen kijkers stemmen dan door de... Oh, ik weet niet precies hoe dat zit Ik ga gewoon even kijken naar de site ja, Dan gaan we het even opzoeken. Maar ik wist nog niet dat ze in Slovenië ook te veel hadden <laughs> Ja, nou ja Zo'n oude, oude Oost-Duitse ja. Even kijken, ja, Rambam Heb je dat verhaal gehoord? Komen we zo, komen we zo op. Even kijken hoor uh, Programma's Er zijn een aantal nieuwe programma's Kamer 9 bijvoorbeeld dan Gaan we gewoon even kijken wat dat is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 Even kijken, onrecht is klein of groot. Overal, de taxichauffeur die omrijdt om extra geld aan te verdienen. Ongevraagd reclame in je briefbus, terwijl je toch echt een nee nee sticker hebt. Er wordt het, uh, te vaak een pootje gelegd in Nederland. Soms uh, zonder dat te weten. En uh, in Ramam zetten vijf creatieve televisie maken ze hier een streep onder en pakken ze op onconventionele uh, en.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 Mensen geloofden dat het product echt bestond en dus sprak in het programma serieus met de grappenmakers. De presentator kan er, er niet om lachen. Actiebeschadigingen Harry Mens. <laughs> dus dat is van het programma Ramma. Ik ben benieuwd. Ja. Kijk, er ook, nou, staat er geen tijd bij wanneer. En even kijken, ja, je hebt echt heel veel programma's. Ben je nou echt geïnteresseerd, dan kan je gewoon kijken www.tvlab.nl. Weg uit Nederland is een nieuw programma.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 Asielzoekers <laughs> Jongen, jongen, jongen Je kan ook overdrijven, hè? Hey, misschien iets van Geert Wilders of zo Ja, nou, die doet, ik denk dat hij uh, er wel mee wil doen, hoor ja. De dropping Is ook wel even de laatste die we behandelen Hoe hecht zijn vriendschap in 2011? In de dropping worden de onderlinge verhoudingen Binnen een vriendengroep getrest. Vijf vrienden denken mee te doen aan een televisieprogramma Over vriendschap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 Uiteindelijk is het toch gegaan, hè? Ja, maar dat vind ik de tijd snel gaan. Ik denk, uh, vorig jaar was ja, het zo zes. snel. En met vandaag in 1995 de commerciële zender SBS6. Begint met zijn uitzending over de Nederlandse tv. Vooral nieuwsprogramma Hart van Nederland is revolutionair. In tegenstelling tot bestaande accu. accu jeetje. Blijft moeilijk, hè, praten, zoals... zo Moeilijke woorden heb je gewoon gemaakt, vandaag. Programma's brengt het programma geen bobo's met stoptassen uit Randstad. Maar nieuws voor de gewone mensen uit de provincies.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 I wanna know everything about you. Everything about you. Everything about you. Everything about. Everything about. Everything about you. Tell me about your secrets. How come you look so good? I just can't believe this. You're just to get to be true. verdad for me it's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 Voor de rest zijn er uh, nog drie wedstrijden te spelen. Om half drie zijn er twee wedstrijden. Feyenoord speelt thuis tegen SC Heerenveen. Gevolgd uh, of, uh, op gelijke tijd FC Groningen AZ. Om, uh, om half vijf wordt één wedstrijd gespeeld. PSV Excelsior. De gehele uitzending zullen we u op de hoogte houden van deze wedstrijd. Zond en regio nieuws naar Emily Sande. It is heaven.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 Cosmetica, producten, wegnam van de betaler. De po uh, politieagenten namen de man voor, hem, voor hen over en brachten hem naar het politiebureau. Hij bleek een Roemeen zonder vaste woning van, of verblijfplaats. Hij is daar op in de opdracht van de officier van justitie ingesloten. Aan hem zal een dagvaarding worden uitgerekt.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 And I realize If you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 En uh, alleen uit de periode 1962 tot en met 70. Dus Oké okay. Dat de Beatles en de Stones eigenlijk samen bestonden, zou ik maar zeggen De Stones zijn natuurlijk nog veel langer doorgegaan, maar dat vergeten we even Ja um, Dus uit die periode, daar hebben we, nou alle LP's die ze gemaakt hebben in die periode komen aan bod uh, Singletjes komen aan bod, en er is een quiz Oké okay. En er is een quiz tussen een Beatles team en een Stones team, een soort 5 tegen 5 wordt dat Ja en uh, ze krijgen twee ronden vragen over hun idolen Dus de Beatles over de Beatles en de Stones over de Stones okay. En dan komt de finale, dus de derde ronde En dan moeten de captains van de teams moeten uh, Die moeten vragen over de vijand beantwoorden Dus met andere woorden de Beatles captain Die moet vragen over de Stones beantwoorden En de Stones captain moet vragen over oh, de Stones beantwoorden ja. dus, En dat is dan een leuke confrontatie moet ja. je moet je daarvoor opgeven? Of kan je gewoon langskomen? Nou, nou ja, je mag natuurlijk. Iedereen mag komen, maar de teams zijn al samen. Oh, oké. Okay. Dus je kan ja, gewoon... Die, er zijn wel mensen die zich aangemeld hebben bij, bij het café. Ja. Maar de teams zijn al samengesteld. Die zijn natuurlijk de afgelopen week in training geweest. Hebben alle asiklopen dierdoggen <laughs> natuurlijk. Om, uh, om de wisselbeker, hè? want het gaat om de wisselbeker. Dus uh, ja. de wisselbeker weer. En als jij nou moest kiezen, de Beatles of de Stones...